Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 48, het consulschap van Julius en Caesar. Voor mijn vakantie in Rome zagen we de opkomst van de bekendste Romein uit de geschiedenis, Julius Caesar. We zagen hem zich vestigen als een luis in de pels voor conservatief Rome. Aan het einde van de aflevering zagen we dat Caesar besloot een triomftocht voor zijn verovering in Spanje te laten schieten en zich te richten op zijn eerste consulsverkiezing, die hij vervolgens won. Vandaag kijken we naar Caesars jaar of consul. Omdat iedereen wel wist dat Caesar de verkiezingen zou winnen, zorgde de Senaat voor een conservatief bolwerk naast Caesar, om te zorgen dat er niet al te veel radicale wetten zouden worden doorgevoerd. Marcus Calpurnius Bibelus, een persoonlijke vijand van Caesar uit hun gedeelde tijd als Aidileus, kreeg de taak om dit te doen. Caesar had in de afgelopen tijd over het hele Rijk en over alle lagen van de samenleving een flink netwerk aan aanhangers opgebouwd. Sommigen steunden de man omdat ze het eens waren met zijn politieke standpunten, anderen omdat ze het eens waren met zijn financiële beleid, de omkoping. De belangrijkste mannen die Caesar aan zijn kant probeerde te krijgen waren Crassus, Pompeius en Cicero. Crassus was de logische toevoeging aan zijn team. Met de rijke Crassus had Caesar al een hele tijd een goede relatie. Zijn steun en geld zorgden er voor een groot deel voor dat Caesar had kunnen bereiken wat hij tot dan toe had bereikt. Voor Crassus zat er ook een voordeel in. Want hij kon meeliften op Caesar's populariteit. Pompeius was net terug uit het oosten en het had een heel leger aan soldaten die hij naar goed Romeins gebruik grond had beloofd om verder van te leven. Na goed gebruik bleef de Senaat achter bij het verstrekken van het land. Daarnaast had de Senaat de veroveringen in het oosten nog steeds niet geratificeerd. Caesar kon hier wel wat voor Pompeius betekenen door zijn wetgevende macht aan te wenden en de boel in een stroomversnelling te krijgen. Pompeius steun zou ook zeker van pas komen. Cicero was een ander verhaal. Caesar hoefde de intelligente Cicero ook niet te vertellen dat de Republiek niet in de beste staat was. Maar het bleek niet mogelijk hem echt aan zijn kant te krijgen. Cicero wilde veel liever een onafhankelijke factor blijven tussen de groep van Caesar en de ultraconservatieve vleugel in de Senaat. Voor nu respecteerde Caesar Cicero's beslissing. De kern bleef uit Caesar, Crassus en Pompeius bestaan. Samen vormden zij het Triumviraat, driemanschap. Dit was geen officiële samenwerking, en het woord triumviraat werd in die tijd niet gebruikt om de band te beschrijven. Daarnaast ging het ook zeker niet om drie mannen, maar om een heel netwerk. Geschiedschrijving komt steeds weer met omschrijvende termen op de proppen, die eigenlijk niet helemaal kloppen, maar helpen het complexe verhaal vorm te geven. Voor het verhaal is het handig deze constructies maar te gebruiken en niet iets nieuws te verzinnen en alleen maar meer onduidelijkheid te scheppen. De heren zoren ten overstaan van de zittende pontifex maximus elkaar niet dwars te zitten. De volgende stap zou zijn om de verstrekking van land aan Pompeius veteranen erdoor te krijgen. Maar Cato dacht daar duidelijk anders over. Op de dag dat de stemming gepland stond, gaf hij nog eens zo'n urenlange redenvoering over allerlei filosofische onderwerpen om de tijd te rekken en te voorkomen dat de Senaat het voorstel in behandeling kon nemen. Caesar maakte hierbij een grote misrekening, want hij besloot Cato's filibuster brut te onderbreken. De spreker werd gearresteerd en afgevoerd. Tot Caesars verbijstering besloot vrijwel de hele Senaat het gebouw te verlaten. Toen Caesar een senator vroeg waarom hij wegliep, zei hij dat hij veel liever in de gevangenis zat met Cato dan dat hij in het Senaatgebouw zat met Caesar? Uiteindelijk besloot Caesar toch in te binden en riep zijn rivaal terug naar de Senaat. En Bibulus? Vorige aflevering zei ik dat conservatief Rome Bibulus naast Caesar neerzette om te garanderen dat hun kant van de verhaal ook belicht zou worden. Daar hadden ze zich misschien een beetje in vergist, want Bibulus kreeg absoluut niets voor elkaar. Toen er gestemd moest worden voor de landverdelingswetten die Caesar er doorheen probeerde te krijgen. Meldde Bibulus dat de voortekenen bij een offertier niet bij zo goed waren, en dat het misschien beter was om de stemming uit te stellen tot een nader te bepalen moment. Een netjes verpakte manier om de boel te traineren, maar deze werd niet op geschat door Cezar's aanhangers, die Bibulus trakteerde op een emmer vol dampende uitwerpsel over hem heen. Bovendien braken zijn tegenstanders de facies, roedebundels en het symbool van consulaire gezag. Toen Bibulus de volgende dag verhaal wilde halen in de Senaat, bleek niemand bereid hem bij te staan. Mokkend vertrok de consul naar huis. Hij kondigde af dat alle dagen vanaf nu heilig waren. Dus dat er geen zaken konden worden gedaan. Zelf bleef hij gewoon thuis. Voor Caesar was dit alles geen reden om geen zaken te doen. Waardoor men grapte dat alle besluiten die in dit jaar waren genomen, genomen waren tijdens het consulschap van Julius en Caesar. Wat Caesar besloot was namelijk om zijn voordelen niet meer via de Senaat te laten lopen, maar rechtstreeks via de volksvergadering. Op zich was dit niet verboden, maar de senatoren zagen het feit dat ze gepasseerd werden op het gebied waar ze zich het belangrijkste waarden als een belediging. Maar wat konden ze doen? Toen Caesar zijn voorstel aan de toch al niet erg vijandige volksvergadering deed, stonden Crassus en Pompeius aan zijn zijde, waardoor de senaat nog meer met de neus op de feiten werd gedrukt. Caesar was nu op een machtige plek, vooral gezien het feit dat hij gesteund was door Pompeius en Crassus. Hij besloot de wet waar het allemaal om ging door te drukken. Een nieuwe commissie van twee mannen werd gevormd, omdat Caesar wellicht te maken zou hebben met belangenverstrengeling, besloot hij de uitvoer van de wet over te laten aan de twee meest neutrale en belangeloze personen waar hij zo snel op kon komen, Crassus en Pompeius. Vervolgens riep hij alle senatoren individueel op om te zweren de wet te handhaven. Dat deed bijna iedereen op Cato en een lid van de machtige Metellus-familie na. Cicero moest de heren ervan overtuigen hier niet de hakken in het zand te zetten. Dit is het moment dat Cicero weer echt een rol ging spelen. Clodius, diezelfde Clodius die we vorige aflevering achter Caesar's vrouw aanzagen rennen, werd, toen hij werd vervolgd, door Cicero publiekelijk aangevallen, en dat daarom een appeltje te schillen met hem. De rechtszaak rondom het schandaal mondde uit in een vrijspraak, voor Clodius. Iedereen wist wat er gebeurd was, maar op een of andere manier kwam de jury toch tot de beslissing dat Clodius niets te verwijten viel. Dit zorgde voor veel fronsende wenkbrauwen, en het sentiment werd verwoord door de rechter, die, blikst getrouw als hij was, vroeg of de leden van de jury militaire begeleiding nodig hadden, bij het vervoer van de steekpenningen naar huis, ook al was hij lid van de beroemde Claudius-familie, die sinds de vroege republiek niet aan hun arrogantie hadden ingebonden, Claudius was mateloos populair bij het volk. De heersende elite was dan ook niet gek op het ongeleide projectiel en alle pogingen een gewone carrière te hebben liepen op niets uit. Daarom wilde Claudius volkstribuun worden. Alleen, de positie van volkstribuun was bestemd voor een plebeer en Claudius was een patricier. Al jaren probeerde hij iets waar de consul akkoord voor moest geven. Hij wilde zich laten adopteren in een plebeïsche familie. Caesar was aanvankelijk niet bereid om dat te doen, maar er veranderde wat. Gaius Antonius Hybrida, de man die samen met Cicero consul was en Catilina's leger had verslagen, liep tegen een rechtszaak aan. Cicero besloot zijn oud-collega te verdedigen en uitte zich in de rechtszaak bijzonder kritisch naar het driemanschap. Die is alleen verloren, Cicero en Hybrida. Caesar had ook een reden om boos te zijn op Cicero. Om hem dag te zitten, besloot Caesar de benodigde papieren voor Claudius' adoptie te tekenen. En binnen de kortste keren was Clodius niet alleen plebea geworden, maar werd hij ook gekozen als volkstribuun. Als volkstribuun richtte Clodius zijn pijl op Cicero. Hoewel hij de naam van zijn tegenstander nergens noemde in zijn wet, wist iedereen wel wat Clodius bedoelde te bereiken. Die luidde namelijk dat iedereen die iemand zonder een proces ter dood had gebracht, diende te worden vervolgd. Twee afleveringen geleden zagen we dat Cicero precies dat aan zijn kerfstok had. Daar was ook geen ontkennen aan, want iedereen wist dat al was het maar omdat Cicero er zo mee opschepte. De verzoeningspogingen van Cicero naar zijn rivaal leverden niets op, want Clodius was niet uit op verzoening. Pas toen Cicero zich tot Caesar keerde en hem vroeg of hij met hem mee mocht als hij na zijn consulschap de provincies in zou gaan, toen deed Clodius opeens poeslief. Dit bracht Cicero ertoe, uiteindelijk toch weer af te zien, van de toch wel gevaarlijke en weinig luxueuze onderneming waar hij zich aan had verbonden. De held op sokken bleef achteraf liever thuis. Deze zet maakte Cicero bepaald niet populair bij Caesar Caesar keerde zich tegen Cicero en ook Clodius begon weer te hakken. Binnen de kortste keren keerde ook de publieke opinie zich tegen de man die ze zo kort geleden nog met alle lof hadden overladen. Op straat was Clodius de baas en met zijn privébende zorgde hij ervoor dat Cicero zich nergens in Rome meer veilig zou voelen. Na overleg met een paar vrienden die hem nog trouw waren gebleven, besloot Cicero Rome te verlaten. Clodius vaardigde een decreet uit waarin verboden werd om Cicero ergens binnen 80 kilometer van Rome op te vangen. Hierop vertrok hij naar Griekenland, met de woorden van Piso Caesonius, die het consulstokje inmiddels had overgenomen van Caesar, in zijn achterhoofd. Spoedig zal het vonk Clodius ook beu zijn, en dan zal de roep om Cicero weer terug te haren weer klinken. Toen Cicero vertrok, liet Clodius diensthuis platbranden en bouwde er een tempel aan de godin Libertas, Vrijheid. Met zijn taak volbracht en Cicero uit beeld, was het de bedoeling dat Clodius weer gewoon ging doen. Maar dat was een naïeve gedachte. Met zijn gewapende aanhangers bleef hij huishouden in de straten en het was tegen het zere been van Pompeius, die er op een gegeven moment klaar mee was. Met behulp van de nieuwe aardrivaal voor Clodius, Titus Annius Milo, werd Clodius aangeklaagd voor gewelddadigheid en de Senaat stemde unaniem voor het terugroepen van Cicero. Uiteindelijk was de grote redenaar net een jaar weg geweest. Met Cicero teruggekeerd en Clodius' het driemanschap en de politieke elite, keert onze blik weer terug bij Caesar. Na zijn consulschap zou Caesar een proconsulair bevel krijgen, maar de vraag was waar hij dan over zou mogen oordelen. De Senaat gaf hem het gezag over de bossen en weidelanden van Italië. Hoewel er vast en zeker wat van die vervelende volgelingen van Catilina of Spartacus rondliepen, dit was niet waar Caesar heel roemrijk kon zijn. Met behulp van Crassus, Pompeius en een aantal tribunen die het eens waren met Caesars financiële beleid, besloot Caesar dat hij gouverneur zou worden over Illyria en Gallia Cisalpina. Gallia aan deze kant van de Alpen. Dit gaf hem een plek, die lekker dicht bij het Romeinse hartland lag. En het was ook mooi in de buurt van de Galliërs en de Germanen. Grote groepen onafhankelijke gemeenschappen die nogal eens in de buurt waren om tegen te vechten. Daarnaast kwam het zo goed uit dat Metellus kort korte tijd later overleed. Niet alleen was Metellus een van de twee mannen die aanvankelijk niet wilde zweren Caesars landwetten te respecteren, hij was ook de gouverneur van Gallia Narbonensis, het land van de Galliërs aan de andere kant van de Alpen. Caesar was er als de kippen bij om diens regio aan die van hem te verbinden. Met de controle over Gallia Narbonensis had Caesar de gelegenheid zich te bemoeien met interne aangelegenheden van de tot nu toe onafhankelijke Galliërs. Ten noorden en westen van zijn uitvalsbasis in de Provence lag heel Frankrijk. Over twee weken zien we of Caesar poging onderneemt zich te laten gelden in de regio.